Reputatiecoaching-podcast nummer 101.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 En ik vertel je waar je het interview kunt lezen. Sommige ondernemers halen links en citations door elkaar. Dus in deze podcast leg ik het verschil uit. Wat doe je met een slechte review voor een service die je niet eens verleent? Blijf luisteren, want dat is een hilarisch verhaal. Zijn grote commerciële review sites nuttig voor ondernemers, voor lokale ondernemers? Ik duik er bovenop en geef je mijn mening en advies. Branch specifieke review sites komen en gaan. Van beide heb ik een voorbeeld. Vandaag heb ik ook een topic voor werknemers. Ik geef je wat tips wat je moet doen als je minder positieve of erger nog een negatieve beoordeling hebt gekregen op je werk. Wat moet je dan beslist niet te doen? En wat moet je wel doen om de negatieve beoordeling om te buigen naar een positieve ervaring voor je werkgever? En groot nieuws, sinds gisteren heb ik de Google Carousel gespot in de zoekresultaten. Daarover aan het einde nog wat meer. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast.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 Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren... ...terwijl ze auto rijden, fietsen of trainen in de sportschool. Vorige week beleefde de podcast haar honderdste uitzending. Emil Rato-Band was de gast en vertelde over reputatieschade, imago enzovoorts. Zoals sommige luisteraars er opmerkten, was tijdens de opname brom te horen van een mobiele telefoon die in de buurt van de recorder lag. Helaas, dat kon ik er naderhand niet helemaal mee uithalen. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud, het verhaal dat Emiel vertelde. Daar zaten veel pareltjes tussen, waarin ieder wel iets mee kan. De aflevering was dan ook een succes, want binnen afzienbare tijd was de aflevering meer dan honderd keer beluisterd. En in één week is het ook al de meest beluisterde aflevering ooit. Ben je nieuwsgierig en heb je het interview nog niet beluisterd? Surf dan naar www.reputatiecoaching.nl om het interview met Emile Radband alsnog te beluisteren. Wat vond je trouwens van het interview? Moet ik meer van de type BN'ers in de show uitnodigen om te interviewen? Laat het me weten onderaan de transcriptie van deze podcast op 101? Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Twee weken geleden ben ik geïnterviewd door Maurice Natte van Bueno.nl in het interview gaf ik antwoord op de volgende vragen. Als eerste, wie is Eduard de Boer? Als tweede, wat zijn de leuke en minder leuke kanten van jouw baan? Als derde, wat betekent online reputatie voor jouw bedrijf? Vraag 4, hoe creëren jullie een goede online reputatie? Vraag 5, wat kan het gebruik van reviews betekenen voor je online reputatie? Vraag 6, hoe zet je goede online reputatie om naar extra omzet? En dan de laatste vraag, vraag 7. Hoe zie je de toekomst waar een klant makkelijk zijn kritiek kan spuien via allerlei online kanalen? Ben je benieuwd naar mijn antwoorden op die vragen? Lees dan het interview met Eduard de Boer op wino.nl. James post een reactie op mijn instructievideo over het aanmelden van je bedrijf op internetsites.nl. Hij schreef. Waarom moeten we als ondernemers op deze site staan... Naar mijn mening, een schoolvoorbeeld van een low-quality directory waar alles en iedereen zomaar geaccepteerd wordt, Daarmee biedt het 0,0 toegevoegde waarde op internet. Ik zie je de voordelen dus niet van in. Sorry, ik zal het je sterker vertellen. Met het opschonen van het linkprofiel in verband met Penguin heb ik zelfs geprobeerd deze low-quality link te laten verwijderen. Op dat moment kwam ik erachter dat alles op no-follow staat en de site daarmee geen schade kan aanrichten. Het is grappig dat James dit schrijft, waarom? Omdat de site internetsites ...al meer dan een jaar uit de lucht is. Dus ik ben benieuwd hoe hij een link heeft gevonden naar zijn site... ...als Google helemaal geen resultaten voor internetsites.nl in haar index heeft. Een kort stukje achtergrondinformatie. Vorig jaar was ik met het gezin op vakantie naar Frankrijk... ...en ik wilde dat ook tijdens onze vakantie er gewoon content online bleef komen. Dus had ik vooraf een reeks instructievideo's gemaakt... ...die gepland online kwamen zowel in YouTube... ...als met begeleidende artikelen op de website. Dat liep probleemloos. Echter... Ik had geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat tussen het moment dat ik de instructievideo maakte en de publicatie ervan, de website zou verdwijnen. En dat is dus precies wat er toen is gebeurd. Toen het artikel live kwam, was de site weg. Waar ik wel op wil ingaan, is dat er blijkbaar onduidelijkheid is over het verschil tussen links, al of niet nofollow, en citations, ofwel bedrijfsvermeldingen. Daarom wil ik dat toch nog eens ophelderen. Laat ik beginnen met links, want die kennen de meeste mensen sowieso. Links zijn verwijzingen naar een algemene website of naar een bepaalde pagina op een site. Deze laatste worden ook wel deep links genoemd. Links golden jarenlang als het allerbelangrijkste mechanisme om te scoren in de zoekresultaten. In de beginjaren van Google was het adagium hoe meer links naar je site en deep links naar je achterliggende pagina's, hoe hoger je scoort in de zoekmachines. Maar de algoritmes in de zoekmachines werden beter en intelligenter. Hoewel Google nog steeds links gebruikt voor het bepalen van de positie van een pagina en de zoekresultaten, zijn er inmiddels honderden andere signalen die ook worden gebruikt. Dus het verzamelen van zoveel mogelijk links naar je site in de illusie dat je daarmee hoger komt, is zinloos. Ik zeg het telkens weer en ik blijf het zeggen. De essentie is dat je unieke, interessante en relevante content biedt voor de bezoekers van je website. Sinds een paar jaar kun je links markeren als nofollow. Daarmee geef je aan dat je verwijst naar de link, maar er feitelijk geen waarde aan hecht. Deze extra tag voor links dien je onder andere te gebruiken... als je gastblog schrijft op veel websites... en vooral voor affiliate links of andere betaalde links. Het onderliggende effect van een nofollow link... is dat er geen zogenaamde page rank wordt doorgegeven... aan de pagina waar je naar linkt. Theoretisch draagt jouw link dus niet bij... tot het eventueel hoge scoren van de bestemmingspagina. Er gaan geruchten die zeggen dat Google op een of andere manier... toch gebruik maakt van no-follow links. Maar John Mueller van Google zegt hierover... Having links, even a large number of them... With rel equals nofollow pointing to your site does not negatively affect your site. We take these links out of our patron calculations and out of our algorithms when they use links. Nofollow links naar jouw site worden dus niet meegenomen in het pagerank algoritme en hebben ook geen negatief effect. Dus het verzamelen van nofollow links is zinloos. En daarmee kom ik dan meteen op de waarde van citations. Want om te scoren in de lokale zoekresultaten, dus als je op zoek bent naar een lokaal bedrijf, zijn citations essentieel. Hoe meer citations en het liefst op sites met een grote mate van autoriteit, des te hoger kun je scoren in het rijtje van A tot en met G op Google. Het is ook geen geheim dat je boven je concurrenten kunt scoren als je ervoor zorgt dat jij met je bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer op dezelfde sites komt te staan als al je concurrenten. En dan maakt het hebben van een link nog, geen, nog niet eens zoveel uit. Dus zelfs als de link nofollow is, kan het plaatsen van een bedrijfsvermelding van je bedrijf op een site toch lucratief zijn. En zo kan het plaatsen van citations op tientallen directory sites die allemaal met nofollow naar jouw website linken, je toch naar de felbegeerde A-positie in de lokale resultaten helpen. Dus dit beantwoordt de vraag van James waarom het zelfs lucratief kan zijn om je bedrijf aan te melden op een directory site waar de links nofollow zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de waarde van een dergelijke vermelding veel groter dan nul is. En mocht je zorgen maken over een potentieel slechte link, vermeld dan gewoon niet de URL van je site. Dan geldt die vermelding voor Google namelijk nog steeds als een citation en die telt dus mee in de ranking van je site in de lokale resultaten. Mensen lezen vaak minder dan de helft van wat er feitelijk aan tekst wordt getoond. Luistera Frank uit Nijmegen maakte mij attent op het volgende. Hij verwees me naar de Yelp pagina van een restaurant in Kansas City, Missouri in de VS. Het restaurant kreeg een negatieve review op Yelp voor een dienst die ze helemaal niet verleent. En de grap is ook nog eens dat dit expliciet op de Yelp pagina van het restaurant staat vermeld. De review heb ik opgenomen in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl De reden dat de schrijfster van de review zo negatief was en dus het minimum van één ster heeft gegeven is dat het restaurant niet de mogelijkheid biedt om eten mee te nemen. Het biedt dus geen take-out food. Elk restaurant kan volgens mij besluiten geen take-out food te bieden en dit restaurant is daarmee ook dan ook zeker niet uniek. Maar goed, omdat het restaurant dus niet take-out food bood, bood posten ze een negatieve review op Yelp. Ondanks dat dit op de Yelp-pagina van het restaurant staat vermeld. De eigenaar van het restaurant las dit en kwam in actie. Je moet zijn reactie lezen, die is echt hilarisch. Het is nogal een verhaal, dus dat zal ik je in de podcast besparen. Je moet die maar eens op je gemak lezen in de transcriptie. Enfin, er is hier nogal wat ophef over geweest en inmiddels is de review en de reactie verdwenen van Yelp. Dit laat er overigens wel zien dat Yelp soms ingrijpt als content op haar site te veel aandacht krijgt die met negativiteit is geassocieerd. In dit geval kwam dit de score van het restaurant ten goede... want die ene ster had anders het gemiddelde natuurlijk wel omlaag getrokken. Frank, bedankt voor je bericht... en laat het ook voor alle andere luisteraars duidelijk zijn... dat ik het ontzettend leuk vind om dit soort berichtjes te ontvangen... waar ik iets mee kan in de podcast of op de site. Blijf ze gerust sturen, want ik kan ook niet het hele internet afschuimen... op zoek naar dit soort leuke voorvallen. Trustpilot, e-comi, Kio, Feedback Company en Telefoonboek... De meeste lokale ondernemers kennen deze algemene commerciële review sites wel. Je kunt tegen betaling reviews verzamelen op die sites... en deze reviews vervolgens op jouw site laten vertonen... als mede een soort van badge waarmee je een gemiddelde beoordeling... van jouw bedrijf op de website kunt laten zien. En de meeste van die services zorgen er ook voor... dat jouw bedrijf met de bekende reviewsterretjes wordt vertoond in de zoekresultaten. Maar zijn dit soort review sites ook interessant voor lokale bedrijven? Ik heb eens even gekeken op de site van Trustpilot waar naar het lijkt realtime de geposte reviews worden vertoond. De reviews die ik in korte tijd voorbij zag komen waren onder andere voor Blogger, Bakshop en Thuisbezorgd.nl. Dit zijn stuk voor stuk grote en landelijk opererende bedrijven en websites, in elk geval stukken groter dan de groenteboer op de hoek of de toko in de straat verderop. Als je kijkt in de top 3 van bedrijven in alle categorieën, als mede verder in de vermelde websites in de diverse categorieën, dan valt het op dat het gros van de overige klanten van Trustpilot inderdaad webshops zijn. Met andere woorden, ik heb er gedurende de paar minuten dat ik heb zitten grasduinen in de klanten van Trustpilot, geen lokale bedrijven tussen gevonden. En als je een lokaal bedrijf in Google zoekt, vind je eigenlijk nooit een van de grote eerder genoemde commerciële review-sites. Toch scoren die sites vaak erg hoog op de merknamen van de klanten. Ik denk dat het komt doordat veel van die sites gewoon te duur zijn voor lokale ondernemers. Zo kost de light-versie van Trustpilot maar liefst 79 euro per maand. Dat is een forse uitgave. En Ecomi vertoont helemaal geen tarieven op haar site. Dat is niet meer van deze tijd. Mensen willen toch een indruk hebben van de kosten? Zet dat tenminste iets in de trant van bijvoorbeeld vanaf 70 euro of hoeveel het dan ook maar mag kosten. Reden is dat mensen ongeduldig zijn en zich niet meer de tijd gunnen om een offerte aan te vragen. Ondanks dat die keuze in een mooie groene button wordt vertoond. Wat je wel vaak ziet terugkomen in de organische resultaten op Google zijn vermeldingen van Telefoonboek.nl, Jel.nl en Openingstijden.com. Zoek je een zorgverlener zoals een fysiotherapeut, tandarts of huisarts, dan worden sites als Zorgkaart Nederland, Independe en Zorgkiezer vaak vertoond op de eerste twee pagina's. En content van Eens.nl, Eet.nu en convers.nl komt vaak naar voren als je zoekt op bepaalde restaurants in een plaats. Ook de gratis algemene reviewsite Reviewspot.nl scoort goed, zag ik tijdens mijn kleine onderzoekje. Aan de andere kant zie je dus dat kleinere, weliswaar ook commerciële, review-sites wel weer door lokaal opererende ondernemingen worden omarmd. Een voorbeeld hiervan is Bueno. De maandelijkse kosten hiervan bedragen minder dan bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportschool en het rendement hiervan ligt vooral in de social proof als interneters op zoek gaan naar informatie over jouw bedrijf. Wat is dan leuk aan Bueno? Allereerst worden de pagina's van Bueno ook met sterretjes in de zoekresultaten vermeld. Dat is positief en dat draagt bij tot een hogere CTR, oftewel click-through rate. Maar wat veel mooier is, is dat de pagina's van Bueno heel goed scoren. Vaak zelfs op de voorpagina, vlak onder de bedrijfsvermelding, als je zoekt op de naam van het bedrijf. Dus op die manier draagt het verzamelen van reviews op Bueno heel veel bij aan de bedrijfsvermelding vanuit het reputatieperspectief. Want zeg nu zelf, jij klikt toch ook sneller door als je een onafhankelijke reviewsart hoog in de zoekresultaten ziet, met daarop de vermelding van het bedrijf dat je zoekt voorzien van sterretjes? Bueno groeit als kool en steeds weer schieten voornamelijk specifieke sites als paddenstoel uit de grond. Zo las ik eerder deze week over een reviewsite specifiek voor golfbanen. Die site kun je vinden op www.leadingcourses.com Leadingcourses Leading is een groot succes, want op dit moment is de site al in acht talen beschikbaar, inclusief het Nederlands. De twee talen die heel recent zijn toegevoegd zijn Noors en Deens. En ondersteuning in het Vins lijkt de volgende logische stap. Tja, zo heb je sites voor het beoordelen van vergaderlocaties, golfbanen, pedicures, fotografen en ook artsen. Daarmee kom ik dan op een minder leuk nieuwtje. Je weet dat ik diverse tandarts help met marketing en met resultaat mag ik wel zeggen. Dat heb je in de opening van deze podcast al wel gehoord van tandarts Dennis uit Culemborg. Een site waar ik in het verleden altijd een bedrijfsvermelding aanmaakte en waar je ook reviews kon verzamelen was artsnet.nl. Helaas ontving ik eergisteren een mailtje dat Artnet.nl per direct is opgehouden te bestaan en dat de makers ervan de gebruikers verwijzen naar ZorgkaartNederland.nl. Hieruit blijkt dat het wel heel erg moeilijk is een niet commerciële, branche-specifieke review -site in de lucht te houden. Dit is nu precies ook de reden dat ik je altijd aangaat om je reviews te spreiden. Wed niet op één paard en verzamel vooral reviews op meerdere reviewsites, inclusief Google Plus Mijn Bedrijf, Facebook, Yelp, Telefoonboek.nl en andere. Als er dan ooit weer eens eentje omvalt, dan is de schade voor jou in elk geval beperkt. Ik zeg het vaak wel in de introductie van de podcast, maar dit keer vat ik de koe bij de horens. Ik vertel je over hoe mensen die in loondienst zijn met hun reputatie en reviews of beoordelingen om moeten gaan. De drie tips wat je wel moet doen en de drie tips wat je vooral niet moet doen... ...naar een functioneringsgesprek komen van de Harvard Business Review. Een functioneringsgesprek op je werk is altijd spannend... Maar besef dat een wat mindere beoordeling... niet het einde van de wereld betekent... nog het einde van je carrière. Vaak biedt het, net als een negatieve review voor een bedrijf... een extra kans om uit te blinken met je reputatie. Maar laat ik beginnen met de drie dingen die je vooral niet moet doen. Als eerste moet je niet boos worden over de beoordeling of in discussie gaan. Want op dat moment loop je het risico dat je de verkeerde dingen zegt... of nog erger, zaken waar je later spijt van krijgt. Je moet ook niet alleen sympathieke collega's opzoeken voor feedback. Je hebt een eerlijke spiegel nodig ook van de minder positief gestemde of sympathieke collega's... om een goede basis te vinden voor de beoordeling. En de gaan dat de beoordeling het laatste woord is dat erover is gesproken... moet je ook niet doen, want hoe jij erop reageert is vele malen belangrijker. Nou, wat moet je dan wel doen? Als eerste, stel vragen en vraag opheldering. Het is essentieel dat je precies weet waarin je moet verbeteren. En als tweede, neem het initiatief voor een verbeterplan. Als derde, onthoud dat je de waarde van de terugkoppeling moet blijven inzien... Het kan ook een springplank zijn naar een positieve verandering. Dus blijf je concentreren op het grote plaatje. Na enige zelfbespiegeling kom je er soms achter dat je achterblijvende prestaties op een bepaald punt geen onderontwikkeld punt aangeeft, maar wil zeggen dat je mogelijk niet op de goede plaats zit binnen de organisatie. Soms is een slechte beoordeling nodig voor jou om je te laten zien dat je geen goede match bent voor de organisatie. Veel succesvolle mensen hebben op meerdere punten in hun leven gefaald. Maar de meeste van hen kijken op deze punten terug als leermomenten en kansen. Dus ook al voelt het belabberd, houd in gedachte dat het voor jou de kans op verandering biedt. En vergeet niet, succesvolle mensen nemen beslissingen snel en veranderen ze langzaam. Minder succesvolle mensen doen het andersom. Pff, soms word ik er zo moe van, van al die mailtjes die je maar blijft ontvangen... omdat je ooit eens ergens informatie hebt aangevraagd of een product, dienst of programmaatje hebt gekocht. Die eerste paar keer dat je zo'n mail krijgt verwijder je die met de hand... Maar na verloop van tijd neemt de irritatie toe en dan ga je op zoek naar de mogelijkheid om je uit te schrijven. Bijna altijd staat er een uitschrijven, afmelden of unsubscribe link onderaan de mail. Dat is tegenwoordig verplicht, maar nog niet elk bedrijf houdt zich daaraan. Op dit moment ben ik ook weer druk met alle inkomende mails kritisch te bekijken en ik kan je vertellen dat ik dankbaar weer veelvuldig gebruik maak van de afbelde link. En opeens is het weer een stuk rustiger in mijn inbox. Tja, ik klaag niet hoor, dat ligt niet in mijn aard. Maar met deze rustigere inbox kom ik bijna aan het einde van deze podcast. Ik noem het woord inbox. Een paar dagen geleden heb ik je uitgenodigd om mij een mailtje te sturen als je per direct een uitnodiging voor Google Inbox, het nieuwe mailsysteem of mailprogramma van Google, wilt. Dat aanbod geldt nog steeds. Als je een review post voor de reputatiecoaching podcast op iTunes en mij een mailtje stuurt met je Gmail-adres, dan nodig ik jou uit voor Google Inbox. Oh, nog een nieuwtje. Gisteravond zag ik als surfer opeens de zwarte carousel voorbij flitsen in de Nederlandse zoekresultaten. Eerst kon ik het niet reproduceren, maar later is het me wel gelukt. Ik denk dat Google aan het testen is... en ik heb het gevoel dat de carousel binnenkort ook massaal in Nederland zichtbaar wordt. En indien je dan als bedrijf geen goede foto's op je Google Plus Mijn Bedrijf pagina hebt staan... dan is je collega of concurrent, die wel mooie foto's heeft, beduidend in het voordeel. Dus wacht niet te lang